Het vroegere woonhuis van paus Benedictus in Duitsland is voortaan open voor het publiek. Het huis in Regensburg in Zuid-Duitsland is ingericht als theologisch ontmoetingscentrum. Ratzinger, zoals hij heette voordat hij paus werd, woonde in de jaren 70 in het huis toen hij nog priester was en hoogleraar aan de Universiteit van Regensburg. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgenochtend af en toe zon. Smiddags komt er bewolking en is het net als vandaag een graad of 16. S'avonds- en s periode met regen. Dit was het NOS Journaal. Paul Carrick zijn lekkerste songs, Nu verzameld op een 3CD box. Paul Carrick Collected.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 Dit is Hans Smit. Drie minuten over acht. U bent terug uh, verbonden met het Stedelijk Museum in Amsterdam. Uh, voor deze speciale opium. Maar we houden u, uiteraard, uh, want de collega's van Langs de Lijn hebben zeer uh, gracieus de zendtijd afgestaan. Dank daarvoor houden we u wel op de hoogte van uh, de stand van zaken. op de Nederlandse voetbalvelden. Zo kijkt Roland van de vergeer naar uh, Peck Zwolle. FC Groningen, tweede helft net begonnen, denk ik. Nou, alweer een uh, kwartiertje en ook wel een stuk amusanter dan uh, het eerste bedrijf. De is nog ongewijzigd. Het is 1-0 uh, voor Zwolle. Dat doel is in de 22e minuut gemaakt door Mochtar na een fout van Luciano. En die Mochtar had eigenlijk de tweede voor Zwolle moeten maken in uh, deze wedstrijd. Maar uh, de, de linkerspits van Peck miste nu oog in oog met die uh, Luciano, die dan enigszins een fout goed maakt. Ging een goede aanval vooraf. Hij kwam uiteindelijk aan de linkerkant uit. Maar schoot hem ja, op die Braziliaan die als een kat uit zijn goal kwam. Overigens wel wat wijzigingen bij Groningen natuurlijk. kan niet tevreden. en Teixeira zijn gekomen voor Burnett en Sparf. Maar Zwolle houdt stand. Eigenlijk kan FC Groningen geen vuist maken in de tweede wedstrijd. Het probeert het wel. Ja en Zwolle heeft de mogelijkheden gehad. Maar staat tot nu toe dus op één doelpunt in de wedstrijd. die. In de tweede helft. En ook van wat amusanter is. En dat is leuk voor het volle stadion. De 61 minuten, Zwolle 1, Groningen 0. RKC, VVV, Bas Stigler 0 1 hè, geloof ik. En zo is het. Heel vroeg in de wedstrijd zat hij er al in. VVV staat dus in Waalwijk op het 1-0 voorsprong. De doelpuntenmaker is Seip. Dat is nota een verdediger. die na een relatief wilde trap van achteruit. nadat er aanvankelijk een fenloze aanval was afgeslagen. plotseling stond voor de keeper. Daar stond ook nog Linsen van VVV bij. Met andere woorden, de verdediging van RKC was ofwel aan het slapen... of had iets met buitenspel in gedachten, maar voerde dat heel slecht uit. En toen kon de Seip de bal over de doelman heen schieten. Nu aan de andere kant, eerst een serieuze kansje eigenlijk voor RKC. Hoewel, dat is niet helemaal waar, want uit een hoedschop... een paar minuten geleden raakte Drost met een merkwaardige hakbal... de bovenkant van de lat. Maar zeker wordt RKC wat dreigender. Kwartwedstrijd gespeeld, maar VVV staat dus voor in Waalwijk... door die goal van Seip. En dan Vitesse Herakles, daar kijkt Richard van der Maal naar. 19 minuten op de klok in Gelderdome in Arnhem. Veel oproer op dit moment op de tribunes omdat uh, Vitesse een strafschop claimt na een overtreding op reis. Het is nog 0-0 in Arnhem. Knap zoals Vitesse tot nu toe presteert staat op de tweede plaats, 13 uit 5. Herakles Almelo, de tegenstander, op de elfde e plaats met 5 uit bij Vitesse kwam er hier en daar wel wat geluk bij kijken. Maar goed, de laatste vier wedstrijden werden door de formatie van Fred Rutte gewonnen. Er is nog niet veel gebeurd in deze wedstrijd. Het is eigenlijk een beetje saai. Een duel dat ook nog in het teken staat van de herdenking van de slag om Arnhem in september 1944. Het is inmiddels een traditie in Gelderdom. Een eerbetoon wordt er gehouden aan de oorlogsveteranen die zich hebben ingezet voor de bevrijding van ons land. Dankjewel. je wel, van der Maade. En straks uh, rond half negen hebben we nog even contact... met de verslaggevers op de verschillende velden. Het Stedelijk Museum voor Jongeren... dan denk je toch aan het, uh, ja, aan het verplichte uitje met de school... waar uh, Joost jo Zwaargeman het in het vorige uur over had. Uh, of een gedwongen bezoek met je ouders. Maar hoofdeducatie-Rikst hulstof die doet er alles aan... om uh, jonge bezoekers langer aan zich te binden... Bijvoorbeeld via het project Blikopeners. Jaarlijks worden, er, jaarlijks worden er 15 jongeren aangenomen... die zichzelf en hun omgeving enthousiast moeten maken voor het stedelijk. Tim, Tim Alverts is een van de blikopeners. Hij zit hier aan tafel samen met Rikst. Ja, wat, wat, wat zijn die blikopeners precies, Rikst? Wat moet ik er, echt, blikopeners, niet van een blik, conservenblik, maar een kijkblik. Uh, ja, zo zou je het kunnen zeggen. We Ze openen de blikken van uh, jongeren die mm -hmm. uh, in het museum komen. Maar niet alleen van jongeren, ook van onze collega's. Dus blikopeners werken ook in het museum, echt als een baan. En uh -huh. openen ook onze blikken weer over onze, coll onze collectie. Dus wij gaan ook weer door blikopeners anders naar ons kunstwerken kijken. Oh, zo had ik het nog helemaal niet bekeken. Dat is natuurlijk heel erg handig. De, de, dus Tim, jij moet uh, de mensen van het museum zeggen van waarom hangt dit bij dit en zo? Of... Ja, ja, in principe zou je het zo inderdaad uh, kunnen, kunnen uitleggen. We zijn dus inderdaad een groep dan van 15 jongeren. En dan komt het museum komt naar ons toe en die zegt dan bijvoorbeeld, uh, ja, het kun, kan niet zo groot zijn als de museumnacht of iets zo kleins als een product in de museumwinkel. En dan mm -hmm. vragen ze gewoon onze mening daarover. Ja, ja. En dat zeggen wij dan. Ja. Wat, wat, wat is nou bijvoorbeeld uh, in jouw geval iets uh, waar jij hebt gezegd, nou jongens, dat moet echt Anders. Nou, um, sowieso zijn niet drastische verschillen al... Uh, in hey, het, Jammer. Uh, <laughs> jammer. Ja, inderdaad. Van, uh, volgend jaar was open. Nee, um, uh, bijvoorbeeld vorig jaar bij de museumnacht was het stedelijk dicht. En wij hebben gewoon alles gedaan om ervoor te zorgen dat het stedelijk toch op de kaart bleef. Mm -hmm. Dus dan uh, uh, zijn we met de hele groep uh, de stad ingegaan en naar andere musea gaan kijken. En dan uh, uh, moesten we een soort van vragenlijst invullen of gewoon onze meningen vertellen over uh, welke programma's wij wel vonden kunnen en welke programma's minder aantrekkelijk waren voor jongeren. Mm -hmm. En dat, uh, ja... Zo geef je dus advies aan het stedelijk. Door... Ja, ja. Waarom zijn jullie, waarom zijn jullie daar ooit mee begonnen met, met, met dat fenomeen van die bliekopeners? Nou, wel precies wat je in het begin zei: dat uh, moet je van educatie. Ik kom ja. daar natuurlijk heel, heel, heel vaak tegen als ik hoofd educatie. Nou, uh, eh, moet je weer naar het stedelijk. Jij gaat zeker zeggen wat ik moet zien. Ja, ja. Nou, precies daar zit voor ons een hele spannende uitdaging. Ik denk dat het Stedelijk Museum staat voor vrijheid en niet voor dat moeten. En ik geloof heel erg dat we kinderen, want we hebben hier ook heel veel familieprogramma's, mm -hmm. maar ook jongeren, juist perfect in hun vrije tijd kunnen bereiken. En dat ze dan ons zien als een optie, als een extra optie... om te bezoeken naast de bioscopen, speeltuin, ja. pretpark. Ja. Uh, en op, als we, doordat we families en jongeren bereiken in hun vrije, vrije tijd... leren we heel veel over hoe we bijvoorbeeld schoolprogramma's... veel minder als een moedje kunnen maken. Maar veel meer uh, als een verrassing en uh, op een ander been zetten... Ja. En, uh, dat, ja, dat volgens mij gaat leren en plezier altijd enorm, juist goed hand in hand. Ja, en, en Tim, is dan de bedoeling dat jij op school met voldertjes met, met gaat staan... van de, ga met me mee naar het stedelijk? Ja. Of, nou, maakt je onversterfelijk, denk ik, op school. Ja, ja inderdaad. Het is dan sowieso dat... Zodra je gaat flyeren en zo... dan lijkt het toch altijd wel iets meer verplicht inderdaad. Maar ja. ik denk dat sowieso... Um, omdat het een zo'n Diverse groep jongeren is... en omdat uh, een, jong, ja, een jongere die in blik komt... zelf ook zijn eigen blik verruimt... Mm -hmm. dat het eigenlijk vanzelf wel heel goed gaat. Want zodra iemand hoort dat ik in het stedelijk werk... zeggen ze al meteen van... oh, wauw, wat doe je dan precies? Mag ik een keer mee? Ja, ja. Je dat? En eigenlijk het, het effect dat ik echt um, geïntegreerd wordt in, in zeg maar, uh, ja, het werk in het stedelijk. Dus dat ik ook betaald word en gewoon, gewoon uh, ja, uh, een werknemer ben van het stedelijk. Dat dat zelf al heel erg helpt om andere jongen aan te trekken. Ja. Tot, uh, Schrijf dat nog een beetje. Uh, ja, nou ja, het is uh, uh, uh, ongeveer 120, 130 procent van minimumloon. En dat is eigenlijk heel fijn, want um, ik zou het graag... Ja, ik zou het in principe ook wel gratis doen, dat... Uh, hoeft Riks niet te horen inderdaad. Nee, maar niet maar... allemaal, want dat is nou net het punt. Mm, ja. Ja, ja, inderdaad. Maar het, het ding is inderdaad dat um, het trekt een eerste jongere aan die niet zouden zeggen van, oh, dit zou ik gratis willen doen. Maar het helpt ook met dat ik heel flexibel kan blijven. En dan hoef ja. je niet te zeggen van, ja, ik moet nu werken, dus ik kan nu even niet komen. Ah, ja, maar goed, jij lijkt me iemand die, die uh, misschien toch wel uh, kunst zou zijn gaan bekijken. Maar ga je dan ook naar, naar andere scholen waar dat misschien minder voor de hand ligt? Nou, ja, dat, dat doen we dus ook. We mm -hmm. hebben ook een, een project gehad dat heette stedelijk in de klas. En dan gingen we uh, ging een blikopener samen met een museumdocent naar uh, andere scholen... waar het misschien niet heel erg uh, voor de hand lag uh, dat je een keer naar een museum zou gaan. En dan ging je gewoon uitleg geven en, ja, ja. en met, met hun kijken naar een kunstwerk. Ja. Dat is beter, Riks, dan wanneer jij, uh, uh, met alle respect. Uh, ik zou het heel leuk vinden als je nee, dat ja. denk ik, toch? Nou, wat wel is gebleken waar we dit, waarom we dit doen... Is het, is het heet peer education. En jongeren nemen gewoon heel makkelijk iets van jongeren aan. Van een eigen doel, eigen leeftijdsgroep. Precies. En nee, nee. Uh, daar is het hele idee en het hele project wel op gestoeld. Dat uh -huh. klopt. Ja. Ja. En ook uh, een eigen zaal heb, hebben ze uh, gekregen. Ja, dat is nu echt het nieuwe. Van, <laughs> dus, want ze geven dus rondleidingen, organiseren activiteiten... en ja, geven hun mening. Maar nu dan ook nog uh, die plek in het museum... Uh, waar ze ook echt... Uh, Host zijn van hun eigen ruimte. En ook kunst tonen, maar het is ook een ontmoetingsplek en een soort startplek om de rest van het museum te verkennen. Mm -hmm. Ja, en, en, en zijn dat ook. Uh... Laat je daar ook kunstwerken zien die echt wat jou betreft de moeite waard Ja, ja, ja daar, um, Eigenlijk de hele blikopener spot, zo heet dat, uh, die is um, helemaal zelf door de blikopers ingericht. Uh, dus ook de kunstwerken die daar hangen en uh, die er staan, die zijn uh, door de blikopers uitgekozen. Uh -huh. En uh, het heeft nu een overkoepelend thema dat identiteit is. Dus sowieso is het een heel goed idee om daar even een kijkje te nemen. Maar het overkoepelend ide thema identiteit, daar hangen dus de kunstwerken, die spelen er ook op in. En uh, wat, wat maakt jou tot wie je bent? Ja. Dat gaat dus nu... Uh, ja, ja. ja, het viel mij op dat vanavond of vanmiddag eigenlijk bij de opening uh, uh dat de blikopeners ook een heel belangrijke rol speelden. Uh, behalve dat N. Goldstein en uh, burgemeester van der Laan het woord hebben gevoerd... Ja. waren het drie of vier blikopeners. Uh, dat heb je goed voor elkaar, Riks. Ja. In dit geval was het uh, Rory Pilgrim... die een performance organiseerde. En die was zo, zo gecharmeerd ook van de blikopeners. En zo zijn ze eigenlijk onderdeel van zijn kunstwerk uh, geworden. <laughs> Wat wel inderdaad heel bijzonder is. En ook de, die gele grote roltrap die we nu in het gebouw hebben... daar hoor je nu ook... Uh, blikopeners die zeggen... hoe zij de toekomst zien. Dus, nou ja, ja, ik kan het eigenlijk niet beter hebben. Ik ja, denk. Ja. Het, het, het, gaat dat ook internationaal? Of is het echt een fenomeen... voor Amsterdam en bij de omgeving? Uh. Nou, um, uh, in principe... Het Blikopener zelf is iets van het, van het Stedelijk Museum. Maar er zijn ook andere musea, musea die, dat, die dat ook hebben, in dezelfde soort jongerenprogramma. Maar um, we hebben vorig jaar een, een soort van samenkomst gehad met het Centre Pompidou en uh, Tate uh, ja, in, in Engeland dus. Um, om uh, misschien internationaal een soort van uh, traveling-tentoonstelling te hebben... dus verschillende blikopeners. Dus wie weet maak ik dat nog mee. Ja, weet je al wat blikopen er in Engels is? Of? Uh, ja, je kan <laughs> nu heel erg... scanopeners, uh, openers uh, is natuurlijk heel, heel uh, cliché. Ja. Maar um, we hebben het al redelijk uh, soort van zelf een beetje vertaald als eye-openers. Eye-openers, gewoon... daar, daar gaat het natuurlijk eigenlijk om. Goed, uh, dank jullie wel. Heel veel succes en veel plezier nog vanavond... want jullie gaan ongetwijfeld ook allebei nog even rondlopen in het museum. Zeker. Ja, ja, ja, goed. Dank jullie wel. Goed, um, uh, opium vanuit het stedelijk. Eh, lang geleden was hier Wim Kraul die was eh, verantwoordelijk voor de vormgeving. Die maakte de adviesjes, de huisstijl en dergelijke. En het lijkt alsof het een familiebedrijf is, dit stedelijk. Want zijn zoon, Mels Kraul die is de architect... verantwoordelijk voor de verbouwing en de nieuwbouw. Uh, hoe lang is het, denkt hij, geleden dat hij voor het eerst hier kwam? De kleine Ik Mels. denk vijf, zes jaar. Uh, misschien wel jonger, maar dat herinner ik me niet. Uh, uh, mijn vader kwam voordat hij hier in de jaren zestig de grafische vormgeving ging maken. Ook al heel veel in het museum, want ja, bij ons thuis kwamen alle architecten, uh, schilders, fotografen. Dus ik ben hier al heel erg lang kind aan huis, ja. Wat is het favoriete plekje destijds geweest? Uh, ik denk de trap. Uh, daar werd, als er openingen waren... en ik heel dus klein tussen de knieën van al die mensen... dan, dan, dan zocht je daar uh, de trap. En je herinnert je heel goed de pakketvloer... en de krakende roosters van de, van de cv bijvoorbeeld, die nu weg zijn. Ja, die nu weg zijn, dat noem je zoiets. Hoor. Het lijkt mij dat... Als je zo'n gebouw zo goed kent van vroeger... dat het bijna een handicap is om ermee aan de slag te gaan. Om dingen weg te slopen. Nou ja, bijvoorbeeld die pakketvloer. Die wilde ik eigenlijk aanvankelijk wel houden. Maar Gijs van Tuil, de directeur die toen uh, de leiding had... die was heel beslist. Die zei, nee, die vloer die leidt veel te veel af voor sommige kunst. En daar had hij eigenlijk wel gelijk in. Dus mm. ja, je, je hebt al die gedachten van vroeger. En die moeten natuurlijk niet gaan overheersen... als je iets voor de toekomst uh, weer gaat maken. Maar is uh, een gebouw wat je zo goed kent, is dan een opdracht wat dat betreft, is dat een handicap eerder dat je een gebouw zo goed kent? Of is dat nou, juist ik, een pluspunt? Ik vind het van niet, want ik vond het altijd een prachtig museum. Het is heel simpel, het is symmetrisch. Er zitten drie, vier soorten zaalvormen in dat oude gebouw. Met op de eerste verdieping de mooie zalen met het bovenlicht. Dus het was uitermate geschikt. Dus er is ook aan dat oude gebouw, behalve dat we allemaal installaties ingebouwd hebben nu... dus luchtbehandeling en nieuwe verwarming, is er ook niet zo heel veel aan veranderd. Ja, eigenlijk is alles veranderd, maar we hebben wel geprobeerd om het eigenlijk weer zo te laten worden. En mensen zullen het ook goed herkennen als het was. Voor wie maak je zo'n gebouw eigenlijk? Voor het publiek en voor de kunstliefhebbers... Maar heb je dan een nieuw publiek voor ogen? Of is het uh, de, de, het oude vertrouwde, moet dat nou, vooral de nadruk hebben? Het, het, het is het oude vertrouwde, maar vooral ook het nieuwe publiek. Ja. En uh, veel meer publiek dan uh, vroeger. Er wordt ook op veel meer mensen uit het buitenland uh, gemikt nu. Uh, de vaste collectie hangt nu ook echt. En dat was vroeger praktisch nooit het uh, geval. Er, er hingen stukjes uit de collectie. Nu is het natuurlijk ook maar een stukje. Maar nu is er echt een hele mooie vaste opstelling... waar mensen van over de hele wereld naartoe zullen komen. Is er een moment geweest tijdens de lange verbouwing van, van ruim acht jaar... Uh, dat je dacht van oei, het, het, het is wel een hele kluif. Ik hoop dat het gaat lukken. Ik, ik denk aan bijvoorbeeld het feit dat een, een aannemer op een gegeven moment failliet gaat. Ja, maar dat was vrij laat in het proces, gelukkig. Nee, wij hebben dat soort momenten niet. En wij zijn gewend aan projecten... Die... Ik geloof het niet. Nee, ja, jawel. Wij zijn gewend aan projecten die heel lang duren, helaas. De Anne Frankhuis heeft ook 13 jaar geduurd, wat we gemaakt hebben. De metro nu duurt behoorlijk lang. Uh, dus uh, wij hebben altijd het eindbeeld voor ogen. En gelukkig heeft de gemeente ook altijd als opdrachtgever... Uh, altijd het eindbeeld voor ogen gehad... en zich ook niet uit het veld laten slaan. Dus zelfs bij tussentijdse rondes, als het heel lang duurde... en er eigenlijk dan wat geld af moet, is men achter het plan blijven staan. En het mooie is dat het plan ook eigenlijk bijna precies zo is... als het uh, prijsvergrondwerp uit 2004. En dat is natuurlijk heel wat na acht jaar. Is, is er uh, in dit gebouw, dit nieuwe gebouw... Uh, uh, een element waar je van zegt... Daar, daar ben ik nou zo trots op dat ik dat voor elkaar heb gekregen... Nou, die, de, de hal en de overgang met het plein daarvoor. Eh, waar we nu staan, ja, bedoel Ja, waar je? we nu staan. En de luifel eh, die zorgt dat er het zonlicht niet zo in deze helemaal open hal komt... dat het er bloedheet wordt. Maar die luifel die geeft daarbij ook allerlei kansen... om op dat nieuwe voorplein wat er is ontstaan... als onderdeel van het museumplein... Om, om van alles en nog wat te organiseren. En dat is ook al gebeurd en met heel veel succes. En er kan op die gevel geprojecteerd worden aan de buitenkant... die witte gladde gevel. Dat betekent dat het hele gebied rondom het museum... ook veel cultureler en publieker eh, wordt. En daar ben ik eh, heel trots op. En dan zit er bouwkundig nog een, een, een slimmigheid in het gebouw. Dat is een, een gele buis eh, die je in de entree heel duidelijk ziet. En die zorgt ervoor dat je in één keer van, van, de, de, van de ruimtes boven... in de badkuip naar de ruimte onder de grond komt, kunt... zonder dat je de hal weer kruist. Dus dat betekent dat je niet van het een naar het andere gebouw gaat... maar je eigenlijk een doorlopende tentoonstellingsroute hebt. En die is logistiek heel belangrijk. En het is ook een soort antwoord... ...op de oude trap in het oude gebouw. Dus vroeger had je trappen, nu hebben we roltrappen, zoiets. Met het idee dat uh, jonge jongetjes uh, en meisjes... ...die mogen nu op deze nieuwe trap bij uh, ja, openingen. Ja, dat is ook al gebeurd dat mensen vier keer op en neer gaan. Uh, dus dat ding is op zich ook al een attractie. En er is een soort ontmoetingspunt en een bekend punt uh, in het gebouw, uh, denk ik. Zo'n weekend als dit, is dat, uh, moet dat nog even of is dit je finest hour? Of heb je dat al gehad? Nou, je bent als architect altijd met de gebouwen die nog moeten gebouwd worden bezig. Je bent alweer met, met het, iets ja, heel wel bezig. met hele andere dingen nu weer bezig. Maar dit is fantastisch. Dus het is prachtig dat het nu klaar is. Het heeft echt te lang geduurd, jammer. Maar eh, nogmaals, wij, dat is zo weer vergeten. En ja, voor, eh, het is geworden zoals wij het getekend hebben. Dus, dus ben ik er blij mee. Eh, anders had ik het maar anders moeten doen. Toch even terug naar die familie. Je vader is ongetwijfeld ook. Wat, ja. wat is zijn reactie al geweest? Hij heeft het ongetwijfeld al gezien. Ja, hij is heel trots en hij vindt het heel goed. Dus uh, ja, uh, dat vind ik dan weer mooi om te horen. Uh, hij, hij hangt hier ook natuurlijk. In de tentoonstelling hangt zijn werk. Ja, en mooier kan je het niet hebben. Ja, dat was uh, Melskijl, directeur van dit uh, fraaie gebouw. We staan uh, inmiddels uh, boven. Ik sta boven uh, in, de, in de zaal... waar foto's van de uh, Nederlandse fotograaf Rineke Dijkstra hangen. Koninklijk bezoek hier, Marilene Maurits zie ik hier. Uh, en hier staat ook uh, onze uh, eigen hans de Hartog-Jager. Onze uh, beeldende kunstresistent. Uh, waar wil je mee, mee naartoe nemen? Ik wil je graag naar dat zaaltje meenemen hiernaast. Waar het werken van Philip Gusten, Basilitz en Picasso te zien zijn. En daar zijn we nu. Het is een heel opmerkelijk zaaltje, omdat ze hier... ze hebben heel vaak de chronologie een beetje aangehouden. In ieder geval beneden. Picasso wordt mooi in de, voor de oorlog getoond. En hier hangt hij ineens bij Philip Guston. Het is niet zo'n bekende schilder. heeft een fantastisch verhaal. Guston was een abstracte schilder, abstract expressionistisch, een Amerikaan, tot midden jaren 60. Een beetje zoals Pollock de Koning, heel mooi, abstract. En ineens raakte hij in een soort crisis in 1966... en ging hij totaal anders schilderen... Figuratief, met allemaal verwijzing naar stripfiguren, maar ook naar de Ku Klux Klan. Hij had een joodse achtergrond. En het lijkt wel of heel veel van zijn, ja, je zou kunnen zeggen jeugdtrauma's... of hij die, die ineens op zijn doek ging kwakken. En die doeken hebben een intensiteit, een ja, bijna rillingverwekkende nachtmeri-kwaliteit, waar ik altijd ja, helemaal ja, de rillingen van krijg, inderdaad. Er hangen hier twee schilderijen van hem. Dit is misschien wel mijn allerfavorietste uh, schilderij in de hele collectie. Uh, het werken 73. Wat je waarschijnlijk ziet is Gustan zelf. Hij heeft maar één oog, hij ligt in bed. En het lijkt wel of hij totaal niet meer van zijn plaats te krijgen is. Het hele doek is roze, rood. Dus het ziet er op een bepaalde manier nog wel liefelijk uit. Maar hij heeft een peuk in zijn mond waar een enorme schoorsteen uitkomt. Er ligt een stukje taart en cake op zijn bed. Allemaal eten achter hem. Het matras is vuil geworden. Maar het is op een gekke, bijna vrolijke, lichte manier geschilderd. Met roze en groot grove lijnen. Die spanning die daarin zit vind ik ongelooflijk. Zeker als je vervolgens ook weet dat hij het heel goed zelf zou kunnen zijn geweest. En dat wordt nog erger als je naar het schilderij aan de overkant kijkt. Dat is echt een typische nachtmerrie. Je ziet duisternis, rood, een deur en daar kruipen kleine insecten overheen. Precies wat je, als je het niet meer goed weet, als je in de nacht het echt even kwijt bent, dan nou dat. Dus dat hebben ze prachtig tegenover elkaar gehangen. Maar de spanning zit er helemaal in dat daar dwarsop een Picasso hangt. Een prachtige, klassieke Picasso. Maar wat ik er zo goed aan vind, dat als je ze bij elkaar ziet, je ziet dat het in goede kunst heel vaak over verandering gaat. Die Picasso herkennen we onmiddellijk als een Picasso, maar toch blijft het een gek ding. Komen. Ik loop even niet mee. Ja? We komen nu heel dicht bij de Picasso. Een enorm, dikke naakte vrouw. Ze ligt er heel wilderig bij. Ze heeft voeten van een. Nou, als je het echt zou nemen, denk een centimeter of 70. Haar buik komt heel wel van naar voren. En toch is ze prachtig. Picasso heeft haar getoond voor een tuin. Die tuin is wilderig, Frans hekje erbij. En het mooie is dat die inerte Gusten, die dus helemaal van de wereld is, met taart en die schoorsteen in zijn buik, en zij prachtig met elkaar contrasteren. Want zij is misschien wel gelukkig. Hij is ongelukkiger kun je bijna niet zijn. En toch kloppen ze bij elkaar. Ze geven als het ware commentaar... op hoe je naar de werkelijkheid kunt kijken. Maar ook, en misschien nogal belangrijker... wat voor vrijheid je als kunstenaar je moet toe-eigenen... om die werkelijkheid zo naar je hand te kunnen zetten. Daarom vind ik dit een fantastisch zaaltje. Daar hangt tegenover ook nog een schilderij van Baaslids... Eerlijk gezegd vind ik dat een heel lelijke schilderij. Maar ja, mag, mag. wat er zo opmerkelijk aan is, is dat Baseliets precies hetzelfde doet. Het gaat weer over die vrijheid. Want wat Baseliets altijd doet, is alles op zijn kop schilderen. We zien hier een soort zelfportret van een naakte Baseliets met zijn hoofd aan de onderkant. Dus hij, het is helemaal op zijn kop. Je hebt alsmaar de neiging om je om te draaien en te kijken of het eigenlijk niet omgekeerd zou moeten zijn. Dat hoort niet zo. Maar ook daar geldt weer die totale vrijheid. Dat is zo belangrijk. En daar is dit zaaltje, wat mij betreft, een viering van. En dat ze juist iemand als Guston, die lang zo beroemd niet is als Bazelitz en zeker niet als Picasso, eigenlijk een beetje een ereplaats geven, dat vind ik geweldig gedaan. En ik ben... Ja? Ja, zeg, op deze manier, de, de, de, de, de spanning die daar als jij daarnaar kijkt, die je daarbij voelt... dat is beleving van kunst zoals het zou moeten zijn. Ja, ja ik vind een museum moet, als ze het goed doen, zorgen dat de werken elkaar opstuwen. Kijk, je kunt altijd wel naast elkaar hangen, er mm. gebeurt altijd wel wat. Maar als je dat intelligent doet, zorg je dat er een soort verhaal met elkaar aangaan Precies zoals die liggende mensen, de ene inert, de ander gelukkig, de ander op zijn kop... Je ziet ineens daardoor, oh, je kunt over mensen nadenken. En er staat ook nog een bankje voor alle duidelijkheid waar je op kunt liggen. Ze hebben dat wat dat betreft heel letterlijk gedaan. Ja. Um, maar uiteindelijk gaat het over meer. Voor mijn ogen gaat het vooral over de vrijheid die je als kunstenaar kunt toe-eigenen. En wat een enorm geluk en wat een enorme ja, rijkdom je dat als toeschouwer kan opleveren. Nou, dat vind ik fantastisch. Dus dat hebben ze in mijn ogen heel mooi gecombineerd. Dankjewel, Hans -Jager. Ja, Laten we eens even naar een andere zaal gaan. Daar staat uh, Laura Kors met de directeur van Curle Muller... een van de nou ja, toch wel belangrijke musea van, van Nederland, Lisette Pelsers. Daar hangt hij inderdaad. Ja. U ziet hem al hangen? Ja, inderdaad. Prachtig. Ik had hem nog niet gezien. Wat goed. En voor de luisteraar, wat is het precies? Het is uh, het schilderij Katerdra van Barnett Nieuwen uit 1951. Een uh, langjarige favoriet, mag ik wel zeggen... Kunt u het beschrijven? Het is uh, een heel groot schilderij. 5 meter, meer dan 5 meter breed. Meer dan manshoog. Uh, het is blauw. Enorm intens nachtblauw. En allerlei schakeringen. Met een paar prachtige mooie... Een soort verticale baan erin, een soort zips. Dat zijn een soort stralen, zeg maar, die door dat nachtelijke blauw schijnen. Dat is prachtig. En in het en midden één dikke witte streep. En eigenlijk, um, maar ik snap heel goed dat uh, het stedelijk dat niet doet. Maar eigenlijk moet je er heel dichtbij staan. En helemaal opgenomen worden in dat blauw. Maar ik ben nu afgezet het, ja, ja, met een, goed, een goed, klein zo, hekje. Het is kwetsbaar en het is eerder ook al een keer uh, beschadigd. Dus ik kruip ik heel goed dat dat niet gebeurt. Laten we zo dichtbij uh, ja, mogelijk omhoog. gaan staan. Helemaal tot aan het, uh, aan het hekje hier. Nou, nu staan we er ongeveer twee meter vanaf. Ja. Nou ja, nu zie je al die schakeringen En je kan je voorstellen, als je er echt heel dicht voor staat, dat je helemaal opgenomen wordt in een soort oneindige ruimte. En u zou dit wel in het Kruller Muller museum willen hebben. Nou, ik moet zeggen, dit is een, uh, geen uh, cultureel correct antwoord. Want ik vind absoluut dat het hier thuis hoort. Het is fantastisch werk. Het is puur een persoonlijke favoriet. En het uh, is echt een persoonlijke fascinatie. Ik vind het zo'n waanzinnig mooie schilderij. Ik ben ook heel gelukkig om het weer te zien. Maar ja, ik zou het best wel, uh, nou, op zijn minst een tijdje willen hebben. ja. ja. Blij? U zei net dat u blij bent dat het stedelijk weer open is? Ja, natuurlijk. Ja, wie niet? Ja, heel fijn dat die plek erbij is. En dat je er naartoe kan gaan. En dat, weer, dat er niet weer een generatie opgroeit die dat niet gezien hebben. kinderen of ook... Maar zo lang is er toch ook weer niet in geweest? Geen ja, generatie. Nou, volgens mij. Even kijken hoe lang. Dat weet niet precies. Januari in... 2004. Nou ja, goed. Dat is het toch acht jaar. En dan groeit er wel een nieuwe uh, uh, generatie kunsthistorici. Die wordt uh, afgeleverd, zeg maar. Nee, het stedelijk kennen ze niet. Dat is heel, heel wonderlijk. Waar wilt u nu absoluut nog even lopen, behalve deze Newman, uh, voordat u uh, weer weggaat? Nou, ik, zie daar, ik was hier dus nog helemaal niet geweest. Ik zie daar de koning zie ik hangen. Dat vind ik ook al prachtig. Ja. Maar ik even naartoe? Lopen we gewoon nog even mee? Ja. <laughs> Snel. Kijk, daar hangt dus, dat wist ik wel dat hij hing... de het dagraad van Willem de Koning. Ja, dat is ook een oude favoriet. Ja, vanaf dat ik studeerde al. En oude liefdes is goedste, toch niet? Dan laat ik u nu even alleen met die oude liefde. Heel, Heel erg graag. bedankt. <laughs> Dank u wel. Die zitten pelsers ergens boven bij die oude liefde. Mooi, mooi werk is dat van de goeding. Uh, we gaan eventjes schakelen met uh, de voetbalvelden. Ronald van der Gier, die kijkt naar uh, Peck tegen FC Groningen. Ja, het grote nieuws is dat het 1-1 is uh, geworden. Um, eigenlijk ook 2-1 voor uh, FC Groningen. Alleen, ja, dan gaan we weer in de eeuwige discussie... wat betreft de elektronische waarneming op de doellijn. Ja, die is er niet, dus moeten we het doen met het oog van de grensrechter. De grensrechter zegt nee, de inzet van Tessera is niet over de lijn... na een fout van Terwielen. En FC Groningen zegt ja, en dit gebeurt nadat in de 84ste minuut... Zeefuik met zijn eerste goal voor FC Groningen... de ploeg uit het noorden op 1-1 heeft het gebracht naast Zwolle. Maar ja, dan komt dus dit moment... En is daar dat schot van Zeefijk dat onder ter Wielen doorgaat. En vervolgens uh, pakt de doelman hem nog wel. Volgens mij achter de lijn, maar volgens uh, de grensrechter. En dat signaal wordt overgenomen door uh, uh, scheidsrechter Pieter Vink voor de lijn. Nu komt Groningen weer met Texera in de buurt. Maar is er een redding van ter Wielen. Een ander FC Groningen in de tweede helft. Zwolle komt er eigenlijk niet meer uit. Ja, Groningen viel aan zonder heel veel overtuiging. Maar in de slotfase is er overtuiging genoeg om via Zeefuik in elk geval... die lijkt eigenlijk een aanval over de rechterkant... die door Van Dijk wordt ingeschoten, mislukt schot op het dijbeen van Zeefuik. En dan dus die inzet van Tessera, waar we nu nog een keer een herhaling kijken. Ja, dat is het ook wel dubieus. Dan lijkt de bal niet helemaal de lijn gepasseerd. In elk geval, we doen het op 1-1 na 86 minuten. Goed, 1-1 houdt bij RKC, VVV dan, Bas Stigler. Nog altijd 0-1, VVV staat dus nog altijd voor door die goal van Seip. Al heel vroeg in de wedstrijd gemaakt. Nu Braber gaat om de keeper heen en wordt dan door de keeper wel of niet gepakt. Scheidsrechter Higgler heeft uh, besloten dat dat niet zo is en geeft Braber geel voor een schwalbe. Er komt dus geen strafschop voor RKC, maar wel geel voor de middenvelden die zich laat vallen... in de ogen van de jonge Dennis Higgler, de scheidsrechter. En uh, het publiek is het daar hoorbaar niet mee eens... Nou ja, het is bijna een hoogtepunt dit moment uit de eerste helft voor RKC... want zoveel heeft de ploeg niet laten zien, behalve heel veel balbezit. Maar nauwelijks kansen, en dit was dan gek genoeg de grootste... maar de scheidsrechter tuinde er niet in. Het is bijna rust en VVV lijkt nog altijd in Waalwijk. Het is 0-1 bij RKC VVV. Richard van der Maarden bij Vitesse, Herakles. Twee minuten nog tot de rust in Gelderdoom in Arnhem. 0-0 nog altijd een saaie, matige wedstrijd hier vanavond met een nauwelijks spektakel voor de goals. Het is een beetje afwachten wat beide ploegen doen. Nauwelijks initiatief, vooral Vitesse. De nummer twee toch op de ranglijst valt mij tegen. Geen Enkele echte uitgespeelde kans. Zojuist wel eentje voor Heracles Almelo met Everton. Die stuitte op doelman Veldhuizen. En in de rebound was het Armenteros, de spits van Heracles Almelo... die net naast schoot. 0-0 dus nog altijd hier na 44 minuten voetbal in Arnhem. Dit is Opium. Bij binnenkomst vanaf de nieuwe zijde van het stedelijk, de Badkuip geheten... treffen we meteen een doek van Luc Tuijmans, Belgische kunstenaar... getiteld H.M. Haremajestijd, denk ik dan. Ja, Hare Majestad, ja, ja. Klopt. Kunt u het beschrijven? Wel, het is, uh, ze staat erop in eigenlijk dezelfde jurk waarmee ze het stedelijk nu heeft heropend. En ze staat op een parkettenvloer in de Oranjezaal. Dat was niet haar keuze, maar dat was mijn keuze. Uh, waarom? Omdat die zaal symbolisch is. Omdat er eigenlijk is ontstaan tijdens de tijd dat de Nederlander nog één ding was. U bedoelt uh, België en Nederland. Ja, dus één ding was. En uh, dat vond ik eigenlijk een schone symbolische situatie. Zeer ongebruikelijk voor u is dat u uh, heeft gewerkt met. met uh, dat u haar heeft uh, geportretteerd met foto's. Hè? Ik, ik ben eigenlijk uh, eerst gaan zien naar de ruimte. En dan ben ik terug geweest. En dan was de koningin aanwezig. En dan uh, heb ik met een iPhone eigenlijk een aantal foto's genomen. Want meestal maakt u gebruik wel van foto's, maar u gaat daar niet speciaal voor naar mensen toe, toch? We hadden dus ook uh, foto's gekregen van, uh, van, van het koningshuis zelf, maar daar konden we niets mee doen. En ik denk ook dat het wel iets persoonlijker lag dan dat. Het is bij uw werk altijd heel belangrijk, het, het, het, het, uh, ja, het spanningsveld tussen, tussen beeld en interpretatie. Hoe, hoe, hoe, hoe zit dat in dit geval? Maar in dit geval wil ik echt een waardig portret maken van de koningin. Uh, ik wil ook daarmee dat de benen er niet op staan, een soort van dynamiek in het schilderij krijgen. En, uh, en, ja, en ook een realistisch schilderij, natuurlijk. Uh, en, en ook een moment gekozen waar ze de handen. wat een vrij typische houding is, denk ik, niet voor haar. En waar ze net begonnen iets te zeggen. Ze was nogal nerveus als we er waren. En natuurlijk, ja, het voor de rest ben ik ook blij dat het buiten het portret van Hare Majesteit is. nog altijd wel een werk van mij gebleven is. Ja, want waar herken ik een echte tuinmans in dit geval aan? Well, ik denk vooral in de manier waarop de achtergrond en alles gepositioneerd is. De compositie zelf. Maar ook het kleurgebruik. Ik heb gebruik gemaakt van een soort van blauwe waas die over het haar eigenlijk verder loopt en in de hele schilderij eigenlijk speelt. En dat ook verbindt aan elkaar. Het spreekt ook een zekere tragiek uit, vond ik. Dat zou kunnen. Dat is natuurlijk op dit moment niet onmogelijk in elk geval. U bedoelt het ongeluk van haar zoon bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. En ja, dat zal waarschijnlijk toch wel pijnlijk zijn, denk ik. Maar is dat mijn interpretatie? Of heeft u dat er ook in willen leggen? Uh, dat zat in het achterhoofd, maar dat is niet specifiek iets wat ik zo volledig op de grond, grond wil brengen. Ik wou alleen een, een portret maken dat ook uh, eigenlijk toch een, een sterke vrouw laat zien. Omdat ik vind dat... En dat is ook de beweegreden geweest waarom ik het heb willen doen... want ik ben er nooit in opdracht. Uh, ook niet wat het koningshuis betreft. Maar het is omdat ik de, de koningin al een aantal keren had ontmoet... omdat ik een verschillende keren in de jury gezeten... bij de Nederlandse koninklijke schilderkunstbraak... en ook wist wat voor een vrouw... Ze, ze, ze is uiteindelijk en ze is intelligent. En, en ik heb, uh, ja, ook eigenlijk van de eerste keer dat we elkaar hebben ontmoet... dat ik een vraag goede verstandhouding ben. Wat vond ze ervan? Ja, dat was natuurlijk uh, grappig, want dat is zo net gebeurd. Als ik haar heb ontmoet en ja. ze heeft dan ook direct gereageerd... Uh, haar probleem was die zaal zelf, omdat het niet zozeer iets is waarvoor staat. Maar ja, dat is nu de interpretatie van de kunstenaar. Dus daar kan ze op die manier over weg. En ze vindt het uh, geweldig spannend, omdat het ook een heleboel controversie teweeg brengt. Wat een goed kunstwerk zou moeten doen natuurlijk. Dus zij is tevreden en u bent ook tevreden? Ik ben zeer tevreden. Uh, het was een lange dag. Het was van tien uur s morgens tot één uur s nachts dat ik er heb aangewerkt. Dus... Gefeliciteerd. Mm, dank u. Wat vindt u overigens van het museum, nu het niet uh, is? Prachtig. Nee, ik heb, ik heb dus uh, heel snel dan wel uh, het parcours gedaan. en Ik vind het toch een, uh, een goede aanwijzing. Dank u ja. wel. Okay. Dank u wel, dat zei hij nog. Dat was uh, Luc Tuijmans uh, bij zijn H.M. Hare majesteit, de koningin. Prachtig geportreteerd. Tenminste, ik vind het mooi werk. Eigenlijk wel goed dat die verbouwing van het stedelijk zo lang heeft geduurd... want het stedelijk is nu precies op tijd klaar voor 2013. Dat is een belangrijk jaar voor Amsterdam en voor het toerisme. Aan tafel de man die de stad in de markt moet zetten... van Anchorage tot Taipei, directeur City Marketing Frans van der Avert. Dat is, dat is waar, hè? 2013 is heel belangrijk. Wat gebeurt er allemaal dan? Er gebeurt heel veel. Iedereen is jarig, ongeveer. Ja, ze hebben uh, ook jarig. Dat is heel mooi. Concertgebouw, Concertgebouworkest. Uh, de grachten bestaan 400 jaar. Uh, Felix Meritus, Artus en nog heel erg veel anderen. En het Rijksmuseum gaat open. En dat is natuurlijk ook, zeg maar... Als je dat vandaag en vanavond nu ziet, dan denk je... oh ja, 14 april... Volgende feestje. Volgende feestje. <laughs> uh, maar ook het volgende moment voor Amsterdam ook weer. Dus, en wat we, we hebben gezegd, van, nou ja, kijk, dit zijn zoveel prachtige feestjes. En dat is wel echt het moment om Amsterdam internationaal uh, nog meer op de kaart te zetten. Met ja, dus al die je, prachtige cultuur en al ja, dat aanbod. Je noemde allemaal uh, gevestigde namen. Is het stedelijk, uh, ook na acht jaar sluiting, nog steeds een gevestigde naam? Ja, stedelijk. Dus, kijk... Iedere grote stad van betekenis eh, moet een museum voor een, van hedendaagse moderne kunst hebben. Mm -hmm. Dat zie je gewoon. En dat heeft eh, Amsterdam heel lang gehad. En dat hebben we heel lang niet gehad. En het is ontzettend belangrijk voor Amsterdam met zijn creativiteit. En zeker tegenwoordig met al die jonge creatieve industrie die er ook is. Hè. Maar ook alle jonge artiesten, jonge kunstenaars, opleidingen. Dat je een museum hebt wat het, wat het thuis is voor al die mensen. En waar ook alle buitenlandse bezoekers van Amsterdam... ook kunnen genieten van die fantastische collectie. Ja, ja. Nee, nee, dat, niet, dat, dat, dat snap ik iedereen, nee, wel. Iedereen ja. had het altijd over de, de fantastische vaste collectie... van het Stedelijk Museum. Mm -hmm. Nou ja, mm -hmm. vandaag voor het eerst kun je weer die uh, terugzien. Maar wat het grote verschil is... dat je hem voor het eerst altijd kan zien. Aha. En dat is echt belangrijk. Dat je voor het eerst grote namen als Picasso, als Karel Appel, als... Breitner, As van Gogh, gewoon hier altijd kunt zien. En dat was vroeger nooit zo. Ja. En het is voor een stad heel belangrijk dat je dat aanbod hebt. Ja. En, en dan heb je in acht jaar heb je niet iets verloren. Want uh, Jan Dibbets, die zei, van, van de avant-garde... komt piepend tot stilstand toen het museum hier dicht ging, acht jaar geleden. Ja, dat is misschien ook wel zo geweest. Aan de andere kant zie je dat er een, op alle andere gebieden... zoals uh, mode en vormgeving, industriële vormgeving... wel, wel heel, heel veel en verschillende dingen zijn gebeurd. Mm -hmm. Je hebt de appel, je hebt heel veel beurzen in Amsterdam. In de appel, ja. en, nou, het heeft een beetje lang geduurd en dat is jammer. Um, maar het is er nu en... Um... Je kan er in ieder geval heel lang naartoe werken. Dat is ja. wel heel fijn. Ja. Ja. Is, is zo'n uh, opening als vandaag... is dat voor de hoofd marketing van de stad... is dat dan ook nog belangrijk? Heb jij speciaal gasten uitgenodigd voor, voor vandaag? Ja, we hebben er als, als marketingorganisatie heel veel aan gedaan. We hebben sowieso een hele grote club van buitenlandse journalisten laten overkomen... uit uh, heel Europa... Mm -hmm. um, en we hebben ze eigenlijk een aanbod gepresenteerd... dat niet alleen over het stedelijk ging... maar we hebben ze ook bijvoorbeeld meegenomen naar De Appel... maar ook naar de tentoonstelling in de Oude Kerk... Uiteraard naar een scene, naar de fotobeurs. Foto we hebben ze ook laten lunchen en dineren in restaurants... die door Nederlandse ontwerpers zijn ont uh, gemaakt. Dus we wilden echt een compleet pakket uh, laten zien. Nou, en daarna doen we, daarnaast doen we heel veel samen met de Stedelijk over... aan uh, publiciteit op Schiphol, uh, vlaggen in de stad, ja. uh, reclame. En we werken heel goed met ze samen. Dus voor ons is het echt een heel goed moment... om Amsterdam te profileren als een soort uh, ja, kunstcentrum. hedendaagse kunst. Ja, en, en is, maar neemt zo'n stedelijk nog een, dan nog een bijzondere positie in? Of is dit gewoon een van de vele attracties die je uh, uh, nee. van, van Anchorage tot Taipei moet uh, promoten? Nee, moet... nou kijk, je, je werkt met iconen, hè, als je, als je ons werk doet. Dus hoe verder je weg raakt, hoe minder iemand weet. Hm. Dus op een gegeven moment weten ze ook helemaal niet meer waar Nederland ligt... Ze weten uh, heel snel eigenlijk ja. al niet meer. Ja. Ja. Maar Amsterdam weten ze altijd wel. Uh, en dan heb je van die iconen als, als nou Van Gogh en Rembrandt uh, Anne Frank. Mm -hmm. Dat zijn echt, echt wereldiconen. Uh, hedendaagse kunst is dat wat ingewikkelder. Maar in Europa, zeker, en in Amerika en in Japan... Hedendaagse kunst en onze namen. En vergeet niet ook de namen al van, van hedendaagse ontwerpers. He. De de mensen ja. Uh, ja. Van ja. Droog, Marcel ja. Wanders, Irma Boon... Uh, Helle dat zijn mensen die echt uh, wereldfaam hebben. Daar ben ik ook zo blij dat een kwart van het oude gebouw... aan Nederlands ontwerp is gewijd. Is gewijd. Ja, ja, dat is heel goed. Ja. Ja, nou heb jij in het verleden bij de Nieuwe Kerk gewerkt... bij het Rijksmuseum, bij, bij uh, de Hermitage. Uh -huh. Dus je, je, je hebt... Kijk op musea. Ja. Wat vind je van het... Ja, je zal niet zeggen dat je het niet mooi vindt... maar wat vind je van het stedelijk? Hoe vind je het geworden? Ja, het is, wij waren natuurlijk als, ik, ik heb de Hermitage-opening gedaan, zal ik maar zeggen... Dus wij waren eigenlijk de eerste die opengingen en daarna kwamen al die anderen. Dus het is ook heel leuk om met mijn collega's en voormalige collega's te praten. Wat ik heel bijzonder vind aan het Stedelijk Museum... is dat ze zo mooi een integratie hebben gemaakt tussen het oude gebouw en het nieuwe gebouw. Je hebt niet heel goed in de gaten wanneer je weer in het oude gebouw uh, uh, bent. Mm -hmm. En dat vind ik heel knap gedaan. Um, die badkuip, daar had ik in het begin iets van Oh. Hoe leg ik dat uit? Nou, ik vond het zelf ook, maar nu ik het nu zie, dan denk ik, ja, net nee, is een ontzettend goed statement aan, aan, aan, dat, aan dat plein. En nogmaals, wat ik het echt de allergrootste winst vind, is dat je een van de mooiste collecties in de wereld van moderne kunst en hedendaagse kunst permanent kunt laten zien. En ja. dat vind ik echt het grootste winst, behalve dat ik het prachtig vind. Ja. Even 2013 tot slot. Waar, waar kijk je zelf naar uit? Bel, welk evenement is echt de moeite waard? We, we... Nou ja, ik ben natuurlijk Rijksmuseum mensen, dus, Oh ja, uh, ja de ogen in april. Dus dat, dat vind ik al heel fijn. Want toen ik wegging, gingen ze dicht. Dus <laughs> dat is heel fijn dat ze nu weer open gaan. Ja. Maar even los van dat. Um, er, zijn, er zijn heel veel, heel veel bijzondere, bijzondere dingen. Wat ik een heel erg leuk project vind. Is een project, dat heeft met hedendaagse kunst te maken. Het Chambre de Cano. 25... Uh, panden aan de grachten die we gaan geven aan kunstenaars die ooit aan de Rijksacademie hebben gestudeerd of verbonden waren aan ateliers. Rinneke Dijkstraat Marlene Dumas. En dat vind ik wel heel spannend, want dat gaat echt over gisteren en over morgen. Mooi, dus en dat met mensen echt thuis, heel... kunst, bij zos. mensen thuis kunst. Ja, niet alleen bij mensen thuis, ik hoop ja. ook in het huis van de burgemeester en in Felix Meritus, maar ook bij mensen thuis. Ha. Een beetje zoals Chambre de Mie, ooit in ja, Gent. Heel ja, lang ja, geleden. Vroeger van Jan Hoed. de ja, tentoonstelling. Ja. Goed, nou succes met je werk. Dank je wel. Frans van der Avert. Ja, Amsterdam 2013. Ach, het is voordat je het weet, is het 2013. Ben je ooit vroeger bij de Grande Parade geweest? de tentoonstelling in Gent. Ja, natuurlijk. Ja, dat was de afscheidstentoonstelling okay. van directeur Edie de Wilde. 400.000 ja. mensen hebben destijds het museum ja. bezocht. Die tentoonstelling. Er is ook muziek bij gemaakt. We gaan luisteren naar een nummer dat geïnspireerd is op Juan Miro. Mm. Thank you. As a rope of unknown soil, it seems to say, "Hey, baby, who's not looking for?" Van, uh, Juan de van de Miro-inspireerde Hans Kroon, Estra Pitulei... Mark Timmer, Hans Dagelet, Annie Rijken en uh, Petra Luchtenburg... tot dit fraais op de LP, want u hoort hem kraken. Lijkt handen, paden. Uh, straks praat ik met uh, Leontien Koeleweij, curator... en uh, hoofdcollecties Magrits maken. Eerst eventjes naar uh, verslaggever Laura Kors... die staat met de directeur van het uh, Rijksmuseum, Wim Pijbers. Ja, en wij staan bij de... We staan bij de Binary van Kienholz in het Stedelijk... Het is fantastisch. Je ruikt het op afstand. Het is echt een sensatie. En het ruikt als een? Het, het ruikt als een vies, uh, bruin, café, uh, sokken, uh, bier, tabak. Uh, het is echt te goor voor woorden. En we gaan er nu even in. Mag dat wel? Want er mag maar één tegelijk in. En er is al iemand binnen, toch? Het ja? is een kunstwerk waar je in mag. Het is ook een beetje geluid. Een kunstwerk waar je ook in mag. Als het goed is... Kunnen de mensen nu horen dat de akoestiek verandert, ja. Oh, het stinkt het. Ik moet uitkijken dat ik met mijn antenne hier geen waardevolle dingen gaat. Is, uh, Ja, En die hoofden, hè, dat zijn dan klokken? Ja, het is alleen de, de barman, dat is hij... Dat is ook echt gebeurd. Die binary bestond. Het was een cafeetje in Los Angeles waar kunstenaars kwamen. En deze barman, ik ben even de naam van de beste man kwijt. Die is als, als enige normaal als mens afgebeeld. En de rest van de gasten die zijn allemaal uh, omgeturnd in een soort klokken. En Keenholz laat ons dus eigenlijk hier een beetje zien. Het, het, het verlopen van de tijd, het, het, het verzuipen van je biertjes, het, het, het lusteloos hangen aan de bar. Je wordt er ook helemaal weemoedig en, en, en nageestig van. En dat komt eigenlijk vooral door de, ja, door de stank, door het verlopen, door het viezen. En dat wordt nog eens keer versterkt door al die klokken die op de plek van hoofden zitten van al die mensen. En ja. daarmee... Het stinkt overigens meer naar een paardenstal inmiddels dan naar een kroeg. Ja, nou ja, ik ruik toch wel tabak en, en verschraald bier en zweterige viezigheid. Ja, paardestal mag ook. En het zijn dus allemaal authentieke onderdelen, want vooraan uh, bij de ingang naar de, deze kroeg is ook een krant te zien in zo'n uh, ja, zo krantenbak die je kunt kopen. En daar staat op Children Kill Children in Vietnam. Ja, het is uit de jaren zestig en die krant is uit die tijd. Dus het is, het is ook precies een... Een kunstwerk wat uit het leven van die, uh, ja, van die data, van die, van die periode dat het gemaakt is, gegrepen is. En nu, anno 2012, zien we ineens een, een, een tijdcapsule, wat dit eigenlijk is, opgebouwd in het, museum, het stedelijk museum van nu. Is de opening van het stedelijk museum nu het uh, evenement van, deze, van de culturele jaarkalender? Die van uh, september tot en met september loopt? Nou, de kalender van september tot september komen er nog een aantal hoogtepunten. Dit is wel de kick-off van uh, ja, wat er aan het Museumplein gaat gebeuren. Uiteraard, en daar verheug ik mij nog meer op... is de opening van het Rijksmuseum, de eerstvolgende. En dat staat voor april 2013. En dan, um, dan komt ook de koningin? En, dat, dat zou best kunnen. Um, maar oh, dat, dat weten we nog niet zeker? Nee, daar mogen wij nog geen uitspraak over doen. Maar dat wordt een hele grote opening... En uh, ja, wat dat betreft is het uh, ja, misschien nog wel leuker dan stedelijk. Deze opening is al fantastisch. En straks, uh, straks bij het Rijksmuseum wordt het minstens zo feestelijk als hier. Minstens zo feestelijk, maar waarschijnlijk beter. Nou, weet je... We zijn hier nu om de opening van het, van het stedelijk te vieren. En collega's blijven aardig. En collega's blijven aardig voor elkaar. Zeker als collega's ook nog buren zijn. Dus dit is, dit is fantastisch dat het stedelijk weer open is. Iedereen geniet. Uh, de collectie staat weer te schitteren als ooit tevoren. En nou ja, het, het, het is een feest. Kortom, helemaal fantastisch. Ja. Wij gaan snel de Binary uit. Want er staat een lange rij mensen die er ook in willen. Hans. Ja, Wim Pijbers die wil de Binary. Ja, mocht hij willen. Volgens mij krijgt hij die niet. Maar en, ik denk dat de koningin ongetwijfeld in april uh, bij de opening van het Rijk zal zijn... als ze vanavond hier is. Ik denk het wel. Uh, vanaf morgenochtend tien uur dan is het Stedelijk Museum dan eindelijk weer open voor, voor het publiek. Maar wat kunnen we de komende jaren verwachten van het museum? Dat kun je toch het beste aan de medewerkers vragen, lijkt mij. Twee daarvan zitten aan tafel. Curator Leontien Koelewij. en hoofdcollecties Margriet Schavenmaker. Even Leontien, wat is een curator en wat is een... Ja, hoofdcollecties, daar kan ik me niet meer voorstellen, maar een curator. Wat doet een curator? Ja, eigenlijk ben ik een conservator. Een conservator tentoonstellingsmuseum. Uh... Maker. Mm -hmm. En dus ik, ik, ik zorg voor het exposeren van werken. Soms ja. uit de collectie en soms van werk van buiten de collectie. Ja, en, en, en zeg nou, Wim Pijpers wil die uh, Binary hebben. Bij wie van jullie twee moet die dan zijn? Margriet, bij jou of bij, bij Leontine Nou ja, ik denk, wij zijn ontzettend blij dat wij nu eindelijk na al die jaren die Binary zelf weer <lacht> dus kunnen dus laten met zien. met je handen En mensen staan nu al in de rij om naar binnen te kunnen. Dus ja. dat is zo bijzonder. Mensen hebben er jarenlang op gewacht, dus zijn super blij dat we het nu weer hier in het museum hebben. Ja, al want uh, Margriet, jij werkt sinds 2009 voor het stedelijk. Uh, Leventunia al langer. Zijn jullie de afgelopen jaren niet ontzettend moeg geworden van, van het wachten de hele tijd op, op dit nieuwe gebouw? Margriet. Nou, ja, op een bepaalde manier ook niet. Want we zijn heel actief geweest in de tussentijd. We zijn een jaar open geweest in de oudbouw die toen tijdelijk open mocht. Ja. We hebben met temporary stedelijk hele mooie tentoonstellingen gemaakt. Uh, toen we daarna weer geen gebouw hadden het afgelopen jaar... Um, hebben we een heel druk publieksprogramma georganiseerd? Hoe heet dat? Maar dat is iets. Ja, toen ik drie jaar geleden hier kwam. wilde ik ontzettend graag dat het Stedelijk Museum. niet alleen maar uh, prachtige tentoonstellingen zou gaan maken. maar ook lezingen, debatten. Mm -hmm. uh, reflectie op kunst, Een beetje performances. zoals het vroeger ook was, hè? Precies. Met, met ja, jazzconcert en dergelijke. Ja, toch? nou ja. precies. En dat is iets wat we nu al het afgelopen jaar. ook op andere plekken in de stad. Uh, bijvoorbeeld in het Trouwgebouw of in andere musea. collega musea hebben gedaan. En wat ook nu weer hier continu nu. Uh, geprogrammeerd gaat worden. Ah, dus Leontien, eigenlijk hadden jullie een nieuw gebouw nodig. Oh, ja, zeker wel. Hey, het is natuurlijk geweldig dat we nu in het nieuwe gebouw... echt die collectie goed kunnen laten zien. Dus mm. werken waar het publiek heel lang naar heeft ja, gesmacht eigenlijk. Neem de Binary, maar ook werken van Matisse... Uh, Andy Warhol, uh, Picasso, Mondriaan, Malevich, noem maar op. Eindelijk kunnen die weer getoond worden. En dat kan alleen maar in zo'n goed uh, gebouw. Ja. Wat is een werk wat jij zelf al die jaren gemist hebt? Dat je ontzettend fijn vond dat je het weer uit het depot hier naartoe kon halen? Nou, een paar... Wat ik heel erg leuk vond van de afgelopen tijd was dat we ook werken. Naar voren konden gaan halen die eigenlijk heel erg onbekend waren. Dat is één zaaltje met uh, werken van Tetsumi Kudo. Nou, zal jij misschien denken, wie is die Tetsumi Kudo? Precies. Uh, het was een kunstenaar in de jaren 60 begon die in Japan. Performance kunst maakte die. Uh, maar ook hele bijzondere objecten. Een beetje horrorachtige objecten. Mm -hmm. En ik kende ze wel een beetje. Maar ik werd er vooral ook door andere kunstenaars op gewezen. Mensen als Mike Kelly en Paul McCarthy. Echt vooraanstaande kunstenaars ja. van dit moment. Ja. Die hebben gezegd... van. Nou, dat is echt een belangrijk voorbeeld voor ons. En, dus ik ben er opnieuw naar dat werk gaan kijken. En nu hadden we een goede gelegenheid om het uit het depot te halen. En het ja. weer neer te zetten. En ik denk dat het publiek dat ook wel heel spannend zal vinden om ja. dat te zien. Ja. Nog keer die naam? Tetsumi Kudo. Prachtig. En Margriet, heb jij ook zo'n werk? Um, ja, op een bepaalde manier een beetje een oude klassieker... Voor mij was het echt een mooi moment dat we de Berseuse van Van Gogh weer konden laten zien. Het is een werk waar ik nog heel goed kan herinneren dat ik het hier zag toen ik hier als kind kwam. Aha. En er zit ook een heel mooi verhaal achter. Want het is um, gegeven door uh, de erven van Van Gogh als dank. Omdat de hele Van Gogh collectie in de oorlog ja. door Sandberg in de bunkers goed bewaard was gebleven. Ja. Ja. En dat, ja, ik vind dat soort werken, dat ja. we die ook weer kunnen zien, ja. Ik vind prachtig. Ja, ooit, vroeger, had, uh, het, had het stedelijk de hele collectie van ja, Van Gogh. Tot maar 72. die is ooit ja. verhuisd naar het Van ja. Gogh. Zou je nou niet willen dat het weer allemaal terugkwam? Nou, het was een hele mooie periode dat die hadden. Want het werd ook vaak als bruikleen en gebruikt. Al publiek ja, ook. Ja, hij kreeg het hier in de zomer. En in de winter werd hij uh, op bruikleen naar het buitenland gestuurd. Ja. En uh, ja, nee, maar dat Van Gogh Museum is natuurlijk fantastisch hiernaast. Het was jammer dat ze nu een tijdje weggaan. Maar uh, ja. nee, ik verlang ernaar dat, dat we allemaal hier open zijn aan het Museumplein. Ja. Wat verandert er nou, uh, behalve dat het museum uh, morgen open is. Wat verandert er, Leontien, voor de mensen die hier naartoe komen? Wat is er veranderd? Nou, wat eigenlijk ook al heel nieuw is... is dat we nu in dat hele oude gebouw totale gebouw onze collectie kunnen laten zien. Iets wat we eerder nooit hadden, was bijvoorbeeld echt een... min of meer vaste opstelling van de designcollectie. Geweldige stukken, bijvoorbeeld van Rietveld of Italiaans glas... of uh -huh. sieraden uit de jaren zeventig. Echt ja. supercollectie. En nu kunnen we eindelijk zo'n 2000 stuks echt laten zien. Ja. Vroeger waren er alleen maar wat kleine vitrines... waarin uh -huh. die design getoond werd. Ja. Maar nu is er eindelijk echt een grote opstelling. Ja. Zijn, zijn jullie ook de afgelopen jaren gewoon bezig geweest... doorgegaan met aankopen... Ook was het museum min of meer dicht. Ja, absoluut. Ja. Ja. Dus dat, is, dat staat natuurlijk niet stil. Nee. Het is natuurlijk op dit moment wel een hele spannende tijd voor ons. Mm -hmm. En uh, die aankopen... Het is toch, we moeten vaak ook samenwerken... en dat vinden we ook heel erg fantastisch... natuurlijk met uh, mensen die ons willen steunen daarin. Want ja. het komt niet meer vanzelf. Nee, een subsidie uh, moet je maar afwachten of je er meer krijgt. Precies. Want het museum wil meer. Maar de vraag is of dat er gaat komen... Um, er uh, werd eerder in de uitzending door, door deskundigen gezegd van ja, het, het museum moet zich onderscheiden. Misschien niet zozeer doordat het veel geld heeft, maar doordat het gedurft ja. uh, tentoonstellingen ja. gaat maken. Ja. Je, ja, je knik nee, ik, ik, ik knik, inderdaad, ja. gedurfde tentoonstellingen maken. Ook wat typisch is van het stedelijk, verder, is ook dat we altijd met aankopen ook er al vroeg bij waren. Dus we gingen eigenlijk met kunstenaars al, ja, in een heel vroeg stadium in Consig. In een atelier al aan. bij ja. wijze van spreken terwijl het wat nog nat was, onder de handen weggaan. Ja. Ja, echt, we kunstenaars op jonge leeftijd, daar kopen we soms al werk van... en die oh. volgen we dan over een langere periode. En dat is echt geweldig. Ja. En ja. Vandaar dat we ook een hele mooie collectie hebben kunnen maken van heel veel mensen. Ja. Neem bijvoorbeeld Marleen Dumas heeft nu een eigen zaal. Rieneke Dijkstra, ja. maar ook van historische figuren zoals Willem de Koening bijvoorbeeld. Ja, dus daar moet het stedelijk van hebben, Margriet. Niet zozeer van veel geld om dingen aan te kopen, maar gewoon een gedurfde. Ja, het gedurfde. En dat doen we ook op andere manieren, zoals bijvoorbeeld ook zo'n publieksprogramma door lezingen, debatten, door met jongeren te werken... ons blikopeningsprogramma. Ja. Ik denk dat we, dat we die een eigen zaal geven... dat ja. we jongeren laten programmeren. Um, dat zijn gedurfde uh, manieren om uh, tentoonstellingen te maken... en om het publiek, uh, ik denk op een hele interessante manier... met kunst uh, kennis te laten maken. Ja. Tien uur morgenochtend, hè? Absoluut. Zijn allemaal komen. Zijn jullie bij de deur? Ja, we staan er. Oké, okay, heel goed. Leenland Wiedekoelewein en je uh, Schaaf maken. Veel plezier uh, met dit nieuwe museum. Gefeliciteerd. Dank. Ik ga tot slot van deze opie Even nog even gezellig het gebouw in. Nou, dat lijkt me wel leuk, want uh, tot negen tot, ja, tot, tot uur hebben we uitzending. Dus ik kan nog best even kijken of er nog wat leuks uh, te, te vinden is. Uh, of er nog uh, bekende Nederlanders rondlopen. Die zijn er namelijk uh, volop aanwezig. Uh, uh, Maurits en uh, Marilene zag ik hier nog bijvoorbeeld. Frik de Jonge en Hella waren er. Nou, al die museumdirecteuren. En ik zie hier bijvoorbeeld Ernst Veen ook nog. Ernst Veen, directeur van het... Uh, Mag ik even passen. Sorry. Sorry. Ik ben de directeur van de, de Hermitage geweest. Lange tijd, meneer Veen. Dag, uh, goedenavond. Uh, goedenavond, u bent live op Radio 1. Dag, goedenavond. Ja. Ja. Ben, ben, bent u blij dat het. Uh... Ik ben ontzettend blij. Het is, denk ik, een feest voor uh, iedereen. Voor de Amsterdammers, de Nederlanders en ik durf bijna te zeggen nog daaromheen. Om hier weer te genieten van deze prachtige collectie die het uh, Stedelijk Museum uh, kent. Ja. Ja. Naast u Rob Mannas, kunstdeskundige, uh, ja, ook, ook. Uh, kun, kunstdeskundig, ook uh, tevreden. Nou, niet tevreden, meer dan tevreden. Ik, vind, ik ben echt uh, geschokt hoe goed het gedaan is. Echt, het hangt geweldig. Het is prachtig gepresenteerd. Uh, ik vind het echt een uh, eye-opener. Een eye-opener? Ja, een eye-opener, ja. Echt, je nou, ik kijk hier bij de ingang. Het zwarte bureau en dan zo daarboven zo'n zwart uh, calder, die uh, mobiel. En dan die twee beelden van Degas. Ik Wacht. zou niet weten waar uh, welk ander museum dat zou kunnen presenteren op deze manier. Oké, okay, dank u wel. Goed, tot zover deze speciale uitzending van Opium vanuit het uh, ver vernieuwde en geopende Stedelijk Museum in Amsterdam. Uh, dank langs de lijn voor het afstaan van de zendtijd. Na negen uur ongetwijfeld meer voetbal op deze zender. En Opium is er volgende week weer. En later op de avond Opium Televisie. Vanuit dit vernieuwde museum. Tot de volgende keer. Opium. Avro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 Dit is Radio 1.